12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we gaan zo eens even bellen met Rudolf van Veen van 24 Kitchen. Dat is de zender die nu twee jaar bestaat en het heel goed doet. Verder in mediaforum met Wauke van Schermburg en Joost Oranje. Nu het NOS Journaal, Ad Meegens. Goedemiddag, de moordenaar van Pim Fortuyn mag van de Raad voor de strafrecht toepassing op proefverlof. Staatssecretaris Steven gaat over dat advies nadenken. En vijf van de Greenpeace-activisten die vastzitten in Rusland worden aangeklaagd voor piraterij. Het is zonnig met in het zuiden dikke sluierwolken. Vanmiddag breiden die wolken zich uit richting het noorden. Het blijft wel droog. 14 tot 17 graden wordt het vandaag. Morgen dan wisselen wolken en zon elkaar af. Blijft het tot de avond droog. Maar in de avond, nacht en vrijdag overdag dan regent het soms. Het wordt vrijdag wel flink zachter, rond de 20 graden. Volgend van de graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn mag met proefverlof. Dat heeft de Raad voor de Strafrechtstoepassing bepaald. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door staatssecretaris Steven. Joost Bartels van die Raad voor de Strafrechtstoepassing legt uit hoe de Raad tot een besluit is gekomen. De overweging om het besluit te nemen, zoals dus u ook uh, toegelicht staat in het uh, persbericht, is dat uh, iedereen die een tijdelijke gevangenisstraf heeft en die na het einde van zijn straf loopt, uh, voorbereid zou moeten worden op uh, terugkeer in de maatschappij. En verlof is één van de mogelijkheden daartoe. En dat moet goed voorbereid worden, die terugkeer. Daar is ook alle gelegenheid en alle ruimte voor om dat te doen. En de raad ziet in, na afweging van alle betrokken belangen... geen reden om in dit geval daarvan af te wijken... Van, uh, van het gebruikelijke instrument om mensen voor te bereiden... op terugkeer in de maatschappij. En dat recht op een goede terugkeer weegt volgens Bartels zwaarder... dan mogelijke maatschappelijke onrust. Het is een uitgangspunt van de, van de wetgever geweest... om mensen die een tijdelijke gevangenstraf uh, hebben... om uiteindelijk de kans te bieden om terug te keren...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 In dit geval kun je dat op een goede manier doen. Er kunnen voorwaarden aan het verlof verbonden worden. Er kunnen, er kunnen allerlei afspraken gemaakt worden over adressen waar het verlof wordt gebracht. Je kunt er zekerheden inbouwen bouwen om uh, te zorgen dat het goed gaat. En daar is ook alle gelegenheid en alle expertise voor bij, uh, bij de betrokken instanties. Hetzelfde geldt voor het argument wat dit mogelijke proefverlof zou kunnen betekenen voor de persoonlijke veiligheid van Van der Graaf. De persoonlijke veiligheid van Van der Graaf is natuurlijk uh, zeker van belang. Uiteraard ook voor hemzelf. Dat heeft hij zelf ook in de gaten, nemen aan. Maar waar het om gaat is dat je uh, mensen met een tijdige, tijdelijke gevangenisstraf de kans moet bieden terug te keren. En dan is alleen maatschappelijke onrust de afweging van deze beroepscommissie onvoldoende bevonden... om te zeggen, dan wijken daarvan af. En dat zei Joost Bartels van de Raad voor de Strafrechtstoepassing vanochtend. Staatssecretaris Steven neemt volgende week een besluit over Volkert van der Graaf. Laat één ding helder zijn. Deze uitspraak van de RDJ betekent nog niet dat Volkert van der Graaf verlof krijgt. Maar kunt u nog wel een ander besluit nemen dan dat hij op proefverlof mag...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 En dan ga ik kijken naar de omstandigheden die op dat moment geldend zijn. En dan maak ik de beslissing bekend. Ik vind de maatschappelijke onrust heel belangrijk. Dat hebben we ook aangegeven. Althans, dat heeft de directeur in Zwolle aangegeven. Die beslissing heeft de staat steeds gesteund. En nu heb ik zelf opdracht gekregen om nieuw die beslissing te nemen. Dus nu zal ik er zelf naar gaan kijken. Ja, bent u ongelukkig met deze uitspraak? Dat is een onafhankelijk orgaan wat we in het leven hebben geroepen. De hoogste penitentiaire uh, beslissingen worden hier genomen door ja. de Raad voor de Sanctietoepassing. En u zult begrijpen dat het uh, dat standpunt van de overheid van mij niet was dat, uh, dat ik dat graag had. Dat... Dus u bent ongelukkig met deze uitspraak? Ja, dat is een emotionele waardering. Ik ga gewoon een nieuwe beslissing nemen op de, op de omstandigheden. En die maak ik u volgende week bekend. Ja, geen emotionele waarderingen voor staatssecretaris Steven. Volgende week dan, uh, vertelt hij ons meer verslaggever Marcel Bril in de Tweede Kamer. Marcel, heb jij uh, wat reacties uit de, de politiek? Ja, zeker. En die uh, zijn uh, erg wisselend. Laten we beginnen bij Geert Wilders, de leider van de PVV. Die vindt uh, sowieso dat uh, uh, Volkert van der Graaf nooit vrij moet komen. Hij vindt het al helemaal een probleem als hij na twee derde van zijn straf... dat zou in mei 2014 uh, vrij zou komen. Maar hij vindt het echt onacceptabel uh, dat, um, dat hij uh, op proevenlof zou gaan, zei hij zojuist. Weet u, de moordenaar van Penfortuin. Iedereen kan zich dat nog herinneren. Als wij uh, moordenaars überhaupt... Zeker in dit geval ook van Pim Fortuyn. Als we zo iemand eh, ook maar een seconde eerder vrijlaten eh, dan eh, nodig is... Eh, ja, dan krijg je natuurlijk maatschappelijke onrust. Dan krijg je natuurlijk dat mensen niet snappen... waarom we moordenaars nog in dit land straffen als we met proefverlof gaan. En dat ja, Fred Teven als staatssecretaris daar blijkbaar nog een week over moet nadenken vind ik ook geklaagd en toont aan dat ook de staatssecretaris... blijkbaar niet zo stevig is als dat hij doet voorkomen. Dus Geert Wilders had gewild dat het verzoek van Proevelof... direct afgewezen zou worden. Die opvatting is ook de opvatting van de VVD, de fractie van Teven, De fractie in de Tweede Kamer zegt ook... om maatschappelijke onrust te voorkomen moet die man niet op Proevelof. Maar er zijn ook andere meningen, wat genuanceerdere meningen... zoals Gerard Schouw van D66. De heer Teven moet alle rust nemen, alle voors en tegens uh, afwegen... Uh, en dan een beslissing nemen. En ik vind niet dat politieke partijen, voordat Teven een beslissing heeft genomen... standpunten in moeten nemen. Politiek gaat daar niet over. Uh, dat ligt nu bij Teven. Politiek moet zich niet bemoeien met individuele strafzaken. Juist omdat het zo politiek uh, gevoelig is, moet de staatssecretaris in alle rust de voors en tegens afwegen. En daar heeft hij nog een paar weken de tijd voor. En dan horen we het wel. Ja, zoals ik al zei, gemengde reacties vanuit Politiek Den Haag. Marcel Bril was dat. Voormalig LPF-politicus Joost Eertmans samelde vorig jaar samen met de chauffeur van Pim Fortuyn, Hans Smolders 40.000 handtekeningen in... tegen een vervroegde vrijlating van Van der Graaf. Eertmans is het oneens met het besluit van de Raad voor de Strafrechttoepassing. Onacceptabel en schokkend. Uh, zeker als je weet dat, dat hij een potentieel staatshoofd heeft uh, opgeruimd. Uh, daarvoor zou hij zou 18 jaar krijgen. Het wordt geen 12 jaar, het wordt zelfs maar 11 jaar. Niemand uit te leggen. Uh, niet aan nabestaanden, maar ook niet aan de Nederlandse samenleving. die net misschien tot rust is gekomen. en nu de moordenaar van Fortuin op het terrasje kan tegenkomen. vanaf, uh, vanaf uh, nou, dit najaar. Maar feitelijk heeft hij wel recht op proefverlof, toch? Absoluut niet. Uh, hij zou sowieso twee derde moeten vastzitten. Dus dat betekent dat hij tot 6 mei 2014 achter de tralies zit. Maar dan zijn er hele goede redenen om hem geen vervroegd verlof te geven. Dat wil zeggen in vrijheidsstelling van, van, van vier jaar eerder. Want hij heeft zich helemaal niet goed gedragen. Hij heeft geen enkele spijt betuigd. En hij heeft gezegd, ik knal, hem, ik knal zo nog weer iemand omver. Want het is mijn overtuiging. Het is een principiële moordenaar. Maar wat moet Teven dan nu doen? Hij moet de maatschappelijke onrust als, als uitgangspunt nemen. Als, als redengeving om te zeggen: de, deze moord is zo groot geweest. De democratie is om zeep geholpen. Kun je rustig stellen. Daar past geen vervroegde vrijlating bij. Punt. Maar dan moeten wel heel sterk in zijn schoenen staan om dit advies. Want het is toch een zwaarwegend advies. na het zich neer te leggen. Nou, het is een advies gelukkig. Hè? Gelukkig maken in dit opzicht de rechters niet de dienst uit. Uh, daar ben ik heel blij mee, want die zijn al een tijdje de weg kwijt. Maar... Dit zou een heel goed argument moeten zijn voor Fred Tever. Overigens helemaal in lijn met wat hij tot nu toe heeft gezegd. En de premier Rutte overigens ook in de verkiezingscampagne. Dat hij dit naast zich neerlegt. Verwacht u echt maatschappelijke onrust? Absoluut. Kijk, ik heb al eerder gezegd, dat is een levensgevaarlijk vonnis geweest. Want hij komt te vroeg vrij, sowieso. Dat kan mensen op hele verkeerde gedachten brengen. En daar zijn ook wel, wel aanwijzingen voor geweest en geruchten. Dus... Maakt u zich zorgen? Nou, voor vervolgens van de G, over... maak ik me geen zorgen. Maar... Als ik hem was, zou ik wel over mijn schouder kijken. Dat, dat is iets wat, wat denk ik wel het, het, het, het, voor hem het grote risico is. En ik maak me zorgen over de stand van het, van, van het land. Eigenlijk hoe mensen hierop gaan reageren. En wat dat doet met het vertrouwen in de rechtspraak, dat zakt tot de bodem. Joost Eermans, voormalig LPF-politicus. En Hendrik Willem Hof sprak met hem. Een... Dit is het NOS Journaal met Dorald Megens. Minister Dijsselbloem praat vandaag weer met kamerleden van de oppositie over de begroting... Gisteren toonden de betrokken fracties zich teleurgesteld over hoe dat allemaal liep, die gesprekken. Die gesprekken gaan tussen de minister en de fracties apart. Waarschijnlijk is er dan vanavond weer een gezamenlijk overleg. Dijsselbloem komt voor vanavond nog met nieuwe voorstellen. Een aantal fracties stuurt vandaag behalve de financieel specialist ook de fractievoorzitter. En een van hen is ChristenUnie-leider Arie Slob. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat we nu ook bilaterale gesprekken gaan voeren... Dat, uh dat ik ook gewoon meega om uh, de minister-president... die zich laat vertegenwoordigen door de minister van Financiën... duidelijk te maken dat er nu wel echt wat moet gaan uh, gebeuren. In het belang van uh, de 700.000 mensen die langs de kant staan... en ook in het belang van uh, gezinnen die grote zorg hebben over wat op ze, wat op ze afkomt... Uh, ja, zal het kabinet zijn plannen moeten gaan aanpassen. Vijf bemanningsleden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... zijn in Rusland aangeklaagd voor piraterij... Het gaat om manningsleden met de Braziliaanse, Britse, Russische, Finse en Zweedse nationaliteit. En die kunnen 15 jaar cel krijgen. Greenpeace noemt de aanklacht buiten alle proporties. En denkt dat Rusland politieke motieven heeft. Wij vrezen dat dit een showproces aan het worden is. De Russen die hebben geen zin in buitenlandse inmenging... of pottenkijkers bij hun olieactiviteiten op de Noordpool. Zij weten zelf net zo goed hoe risicovol is uh, als wij dat weten. En ze hebben gewoon geen zin in aandacht... voor deze risicovolle activiteiten. Dus wat ze nu doen is onze Greenpeace-actievoerders heel erg zwaar aanpakken... en dan waarschijnlijk hopen dat we nooit meer terugkomen. Bij elkaar dertig activisten en bemanningsleden van het schip... de Arctic Sunrise zijn vorige maand opgepakt... bij een protestactie tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. En onder die activisten ook de Nederlandse Greenpeace-activisten... Faiza Oulassen en Mannes Ubels, die zitten nog in voorarrest. De 22-jarige Angolese jongen die in Limburg woont... mag voorlopig in Nederland blijven. Wime Domingos was een half jaar te oud... om gebruik te kunnen maken van het kinderpardon. Hij mag in Nederland de uitkomst van een bewaarprocedure afwachten. Zo heeft staatssecretaris Teven van Justitie besloten. Dat kan ruim vier maanden gaan duren. Wime Domingos woont al 12 jaar in Nederland... en hij zou vrijdag worden uitgezet. Hij zat inmiddels in vreemdelingendetentie. Door het besluit van Teven wordt hij vandaag weer vrijgelaten. Moet zich wel geregeld melden totdat er een definitief besluit is. Drie grote aandeelhouders van Microsoft dringen aan op het vertrek van oprichter Bill Gates. Meldt persbureau Reuters en dat doet dat persbureau op basis van informatie van ingewijden. De investeerders vinden dat de rol van Gates niet meer in verhouding staat tot zijn afnemende aandelenbelang in Microsoft. De oprichter van het bedrijf heeft nog ongeveer 4,5% van het bedrijf in handen. Gates trad in 2000 af als topman van Microsoft... maar is achter de schermen nog steeds erg machtig. Sport. ADO Den Haag moet het vanmiddag vanaf half vier... in de inhaalwedstrijd tegen Vitesse doen... zonder Vito Wormgoor en Mitchell Schet. Wormgoor heeft een knieblessure en Schet heeft buikspierklachten. 14 september werd ADO Vitesse afgelast... vanwege een probleem met het waterafvoersysteem in het stadion van ADO. Vitesse heeft geen personele problemen. Volgens trainer Peter Bos is iedereen fit... en wordt zijn ploeg bij winst de nieuwe koploper. Maar dat vindt Bos nog niet het belangrijkste. Waar we mee bezig zijn bij deze club is met onze manier van voetballen. Hoe willen we, hoe willen we druk zetten? En waar willen we druk zetten? Hoe, hoe bouwen we op? Hoe willen we aan het voetballen komen? Via wie willen we aan het voetballen komen? Dat zijn zaken waar ik me op richt. Want dat zijn de zaken die ons punten brengen. En, en denken aan dat je bovenaan kan komen, dat brengt je geen punten. En, um... Ja, de manier van spelen die we voor ogen hadden. Uh, hoe ver we daarin zijn. Dat is wel iets sneller gegaan dan ik verwacht had. Natuurlijk, je, je wil graag bovenaan komen. Dat is altijd leuk. Maar dat is iets waar ik nog geen woord over gesproken heb. Want dat gaat ons die overwinning niet opleveren. Een opvallende speler bij Vitesse... is de van Feyenoord afkomstige Kelvin Leerdam. Hij staat na zeven wedstrijden al op vier doelpunten. Ik heb mijn eerste twee goals gemaakt als middenvelder. En mijn, mijn laatste twee als, als verdediger dan. En, uh, ja, ik denk... Uh, ja, de meeste goals van mij komen, zijn uit hoekschoppen gekomen. En, uh, ja... ADO Den Haag, Vitesse, wordt gespeeld vanaf half vier. Flitsen van die wedstrijd hoort u op deze zender Radio 1. Voorzitter, Wiebe Wieling van schaatsvereniging De Friese Elfsteden treedt toe tot de leiding van voetbalclub Heerenveen. De 57-jarige Fries is benoemd tot prezes van het nieuwe stichtingsbestuur... dat nu uit tien mensen bestaat en daarmee compleet is. Aan de samenstelling van de directie en de raad van commissarissen... wordt door een speciale commissie nog gewerkt. Dan nog één keer de hoofdpunten uit dit bulletin. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn... mag van de Raad voor de strafrechtstoepassing op proefverlof. Staatssecretaris Steven van Justitie gaat over dat advies nadenken. De VVD en de PVV hebben hem al gevraagd het proefverlof te weigeren. En vijf Greenpeace-activisten die vastzitten in Rusland... worden aangeklaagd voor piraterij. Ze riskeren daarmee vijftien jaar cel. 13 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Cokezender 24 Kitchen bestaat twee jaar en is een doorslaand succes. We bellen zometeen even met Rudolf van Veen. In het mediaforum politiek commentator Wauke van Schermburg... en Joost Oranje is hoofdredacteur van Nieuwsuur. Het gaat onder meer over de documentaire De Verdediging van Robert M... die gisteravond door NCV Document werd uitgezonden. Daarin ging het onder meer over de bedreiging aan het adres van de advocaten van M. Ja, bedreiging met de dood. En dat kan op verschillende manieren. En, uh, ja... Ik vind vrij, uh, vrij zwaar. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Theo Hartman uit Bergen op Zomer. Wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nationale nationalenieuwsquiz.ncf.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws Comedy Central gaat 24 uur per dag comedy uitzenden. Het betekent het eind voor de kinderprogramma's van Kindernet op de zender... Zes jaar geleden begon Comedy Central in Nederland. De zender beleeft het meest succesvolle jaar ooit. Maurice Hols is directeur comedy en entertainment Noord-Europa. Heeft het uitzendschema aangepast... omdat het genre comedy populair is op sociale media. Volgens hem wordt daar humor gebruikt om te stijgen op de sociale ladder. We weten ook dat het in staat stellen van onze fans van, uh, van humor... Uh, dat het hen in staat stelt om, uh, om, een, om een social, uh, op, zichzelf op sociaal gebied te profiteren. Maar het gaat ons vooral om... Het feit dat uh, wij gewoon 24 uur per dag uh, uh, beschikbaar willen zijn. De NPO gaat vrolijk door met de spotjes tegen de bezuinigingen bij de publieke omroep. Staatssecretaris Dekker liet gisteren weten dat hij de NPO niet zal verbieden om die spotjes uit te zenden. De NPO zet nu ook bekende Nederlanders van buiten de publieke omroep in voor de spotjes. Onder andere Joep van het Hek, Peter van Uum en Joop van de Ende hebben een filmpje ingesproken. Volgens Van de Ende heeft de publieke omroep meer nut dan de meeste mensen denken. De publieke omroep moet een totaalprogramma kunnen brengen. Van amusement, drama en kwalitatieve grote documentaires. Kleine documentaire. Programma's die diep gaan. Die zijn belangrijk voor de opvoeding van onze jeugd. Voor de verdieping van het publiek. Daar ben ik een voorstander van. En als we dat weghalen, dan zeggen we over vijf jaar... hadden we dat maar niet gedaan... Want we kunnen nu nog alleen maar praten in twittertaal. Dubbelfeest bij digitale themakanaal 24 Kitchen. Gisteren bestond de zender twee jaar. Is mooi cadeau voor de kookzender. Het blad Totaal TV maakte namelijk bekend... dat de lezers 24 Kitchen hebben uitgeroepen... tot beste digitale zender van Nederland. TV-kook Rudolf van Veen, goedemiddag. Een hele goedemiddag. En gefeliciteerd, Rudolf. Uh, enorm bedankt. Ja, we zijn hartstikke blij met z'n allen. Ja, en ook met die verkiezing, neem ik aan, toch? Uh, ja, natuurlijk. Want ja. dat is een. een, een publiek steken dat mensen graag naar de zender kijken. En dan denken wij gelijk, dan zullen ze er hopelijk ook echt wat aan hebben. Jullie hebben niet tegen de mensen gezegd, als je op ons stemt, krijg je allemaal een appeltaart thuis. Dan kun je allemaal komen eten hier. <lacht> <lacht> ja, maar dat, dat zouden we graag willen zeggen. Want als er iets is wat je natuurlijk eigenlijk graag wil, is, is om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk van dienst te zijn. En, en figuurlijk zie ik soms het, uh, het, het, het, het, het televisiescherm hopelijk als een soort doorgeefluik En dan is het heel jammer dat daar niet in die huiskamers echt een deurtje in zit... zodat we het ja. eten door kunnen geven. Maar we hopen natuurlijk iedereen echt te inspireren. Twee jaar, begon, twee jaar geleden begonnen. Ik neem aan dat het toen toch ook... toen jij die, die plannen rondvertelde wel wat, wat wenkbrauwen omhoog... gingen zo van hè, 24 ja, uur per dag tuurlijk. een kookzender. Hoe verklaar je het succes? Uh... Ja, ik, ik, ik kan dat natuurlijk zelf niet verklaren. Um, uh, we zijn destijds begonnen omdat de ambitie ons ook geen andere keuze liet. En we wilden. er zijn heel veel programma's waarin gekookt wordt... maar zelden zijn dat programma's waarvan je leert koken. De meeste kookprogramma's hebben een, een, een wedstrijdelement... of het is leuk om naar te kijken, maar is, is entertainment. En wij... Wij brengen het koken eigenlijk heel eenvoudig. Echt we proberen zo figuurlijk mogelijk naast jou aan het aanrecht te staan en het stap voor stap voor te doen. En ik denk dat die, die rust en eigenlijk misschien wel die eenvoud, dat dat, dat de reden is waarom hmm. zoveel mensen gaan kijken. Je vraagt je af of de recepten nooit eens een keer op zijn. Ja, dat vraag je je af. Maar dan, dan denk ik aan muziek en dan denk ik, ja, er zijn eigenlijk maar twaalf of dertien hele en halve noten. En toch komt er, dan denk je, ze zullen toch wel uitgecomponeerd zijn. En elke dag komt er weer een nieuw muziekstuk. Dat ja. je denkt, jeetje, had ik daar niet op gekomen. Dus ja. we hebben toevallig vandaag, ik geloof dat we aflevering 320 van Moodles Bekoe hebben opgenomen. Net. En, en dan denk ik je, jezus, er zijn bijna 700 recepten en, en we gaan maar door. Ja. Is er, hebben jullie cijfers eigenlijk? Wat, wat, wat is het bereik eigenlijk van het, van het tv-station? Nee, maar dan moet ik je, dan heb je net de verkeerde die over cijfers en getallen. Daar ben ik dan weer helemaal niet, uh, niet van. Uh, dat we zo'n zo miljoen of anderhalf miljoen mensen in de week, dat werkt natuurlijk bij een, een, een themazender anders dan misschien bij een hele grote publieke zender. Uh, en de kijkers zijn ook verdeeld. Wij zien dat er heel veel mensen ook gewoon straks kijken. Mensen die, uh, die, die, die laat van hun werk komen... Of, of die niet kunnen slapen... of om welke reden dan ook thuis zijn. Dus wij zien dat mensen echt over die 24 uur verdeeld... Ja. heel erg aan het kijken zijn. Dat is wel uit, heel bijzonder. Ja, ik kan uit eigen ervaring zeggen... als je een paar drankjes hebt gedronken in het café... Uh, dan is het heerlijk om nog even een uurtje... of <laughs> 24 Kitchen te kijken. Ik te kijken. een beetje zo onderuit. krijg je er wat? trek van dan? Nou, nee, maar het is gewoon, het is gewoon le lekker om daarna te kijken. Um, ja. En het is niet typisch Nederlands... Hè? Want want jullie zijn ook een succes in andere Europese landen. Ja, nou zijn, zijn koopprogramma's zijn sowieso over de hele wereld te vinden. Maar wij zijn, eh, ja do doordat we familie zijn van de Foxgroep... toch doorgegroeid in een aantal landen. Uh, waarin met name Oost-Europa heel enthousiast aan het kijken is. Jij kan daar niet meer gewoon over straat, heb ik me laten vertellen. Nou ja, dat, dat kunt natuurlijk over straat. Alleen iedereen weet... Wat je, wie je bent en wat je doet. En mensen zijn daar, uh, ja, als ik het zo mag zeggen... toch wel een slagje enthousiaster lijkt het wel. En, en uitbundiger dan in Nederland. en Dat, dat is wel heel, heel apart. Maar ja, het slaat daar gewoon heel goed aan. Ja. Nou Twee jaar bezig en nu al een succes. Uh, dat kan alleen maar mooier. Uh, dank voor het gesprek. Rudolf van Veen. Opnieuw lijkt een Nederlandse serie het niet te redden in de Verenigde Staten. De Amerikaanse remake van de Vara-serie Overspel krijgt een stortvloed aan slechte recensies. Betrayal, zoals de serie in Amerika heet, is volgens de recensenten saai, slecht geacteerd en ook weinig vernieuwend. De Amerikaanse versie van Pinoza redde het ook al niet. De remake Red Widow werd al na één seizoen weer van de buis gehaald. Volgens de producent van de tekenfilmserie The Simpsons... staat de fans iets verschrikkelijks te wachten. In het 25e seizoen, dat deze week is begonnen in Amerika... gaat een van de hoofdpersonen dood. De producent van de langslopende animatieserie Ooit... wil niet zeggen wie er vroegtijdig aan zijn of haar eind komt. Hopelijk staan de Simpsons er iets langer bij stil... dan bij het overlijden van hun buurvrouw in het 11e seizoen. Het is hard te geloven. We nooit meer zien En poor Ned had geen kans om te zeggen. Well, from now on, I'm never gonna let you leave the room without telling you how much I love you and how truly special. This is really eating up a lot of time. Maybe just a pat on the butt. Yeah, that worked. Het 25e seizoen van The Simpsons wordt volgend jaar uitgezonden bij Fox. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de The Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De ophef over het mogelijke proefverlof van Volkert van der Graaf. doet ons terugdenken aan 2003. Dat is het jaar waarin hij werd veroordeeld tot 18 jaar cel. De eis was toen levenslang. Dus deze uitspraak was voor de Fortuinaanhang een grote tegenvaller. Nova volgde een groepje fanatieke Fortuinfans tijdens de rechtszaak. Jullie zijn bij de uitspraak geweest, Jazeker. hè? En, uh, ja, En jullie zijn nu echt aan het afkikken zeg maar, van, ja, de, van, de van de teleurstelling. Wij hebben alle rechtszittingen bijgemaakt. Alle rechtszittingen ja. bijgemaakt. Ja, van de proforma's tot, uh, tot, van, tot op vandaag. Mag deze heer daar Cola? Nou, die, die heer van de Cola, die heb ik nog niet gesproken, maar wel vaak in beeld gezien. Wat vindt u, wat, ja, ja, wat vindt u ervan? Uh, Schandalig. Veel en veel te laag, die uh, straf. Ja, ja, ja, ik had het graag anders gezien. Hij had gewoon levenslang had gehouden. Dus uh, dat had hij een man ook verdiend. Ja, er waren ook mensen die er een minder genuanceerde mening op nahielden. Oh nee. nee. Dat is de lijst van Pim, Juist. want we gaan over elf jaar partijtje beginnen. Wie schiet het eerste? Kijk die partij? Ja. Prijsschieten. Dat is, uh, prijsschieten in Rotterdam. En daar zijn er heel veel mensen nog. Keiharde op? uitspraak. Rien eens dus uit. voordat je het weet, zit jezelf. Ja. Nee, geen probleem. Je moet natuurlijk niet gaan zeggen wat, wat hier gezegd wordt, Het gaat vet. Maar dan zie je hoe hoog de emoties oplopen. Dat is niet misselijk hoor, wat hier gezegd is. Dat, dat, uh, dat hij is vergeleken met een normale moordenaar, dat is natuurlijk niet waar. Daar had onderscheid gemaakt moeten worden een beetje eng dat mensen dat zeggen? Ja, maar dat maken ze zelf los. Ik vind het wel eng en ik ben het er niet mee eens, maar het wordt wel losgemaakt. De laatste die u hoorde spreken was Ferry Hogendijk, oud-hoofdredacteur van Elsevier, later nog Tweede Kamerlid voor de LPF. Dit is Radio 1, lunch het Mediaforum. En dat doen we vandaag met Walker van Scherburg, oud-parlementair verslaggever eh, politiek commentator. Joost Oranje is hoofdredacteur van Nieuwsuur. Hartelijk welkom allebei. Eh, ja, Volkert van de Graaf eh, moordenaar van Pim Fortuyn. Hij mag eh, van de Raad voor Strafrecht toepassing op proefverlof. Staatssecretaris Steven moet daar dan nog wel over beslissen. Dus is het nog niet eh, definitief. Toen eh, dit bekend werd, ontstond er meteen discussie over hoe je hier nou als journalist aandacht aan moet besteden. Op Twitter discussieerde adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws Pieter Klein en Nieuwsuur verslaggever Bos van ...over de pol die RTL over Volkers van der Graaf op de site plaatste. Um, Joost, kan het kwaad om zo'n pol op je site te zetten... ...in dit geval als RTL zijnde en te kijken wat mensen daarvan vinden? Nou, kwaad. Dat is dan ook weer zoiets. Het kan, het kan niet. Ik zou het niet doen. Uh, want ik denk niet dat het nu zo vreselijk veel toegevoegde waarde heeft. En ik vind ook dat je voorzichtig moet zijn met polls... maar uh, er is ook best wel een redenering op te hangen dat je dat wel doet. Sommige programma's die vinden dat uh, interessant om dat op heel veel onderwerpen te doen... en dat kan je dan weer als aanleiding nemen om er verder journalistiek op in te gaan. Maar ik zou dat op dit onderwerp zeker niet zo snel, nou ja. niet, niet zo snel doen. Je weet ook heel snel wat de uitkomst is in ja, dit het geval. Is dat is erg kan. voorspelbaar. Ja. Maar is dat, is dat eigenlijk zo? Want bedoel, we zijn nu intussen heel veel jaren verder... Nou, het verbaast mij niks. Het kan zomaar zijn dat 80% van de mensen hierop reageren... je moet ook niet vergeten, bij zo'n peiling gaan ook mensen reageren... die daar een enorme mening over hebben. En dus de mensen die vinden dat die volk het voor eeuwig eigenlijk opgesloten zou moeten blijven... die zullen het meest reageren. Maar het is een hele voorspelbare uitslag. En ik weet zeker dat er een grote meerderheid is die zegt... dat die man helemaal niet met proevenlof mag. En ja, in die zin is het een volstrekt overbodige peiling, ja. Ja. We gaan straks een standpuntregel er ook over praten trouwens. Ook een peiling. In3... Ja, ik zeg het er maar even bij. Want anders denken mensen, ja, zitten erover te kletsen terwijl ze het zelf ook doen. Er uh, is nog een ander punt. Hè. Uh, RTL heeft het uh, voortdurend over Volkert van de G. Uh, bij de NOS horen we net. En wij hebben dat ook overgenomen hier. Uh, spreken we gewoon de naam Volkert van de Graaf uit. Joost. Ga ja, Er zijn nooit echt vaststaande regels voor. Hè? Het, is, uh, uh, het is eigenlijk, uh, er is niet een wettelijke verplichting of zo, of met initialen te werken. Uh, het is wel zo dat uh, media daar zelf over kunnen beslissen. Van uh, wat, wat, wat doen we daarmee? En het is in Nederland goed gebruikt dat je initialen gebruikt om mensen... Uh, niet verder uh, in de problemen te brengen of wat dan ook. Uh, in dit geval gaat natuurlijk het zogenaamde ridiculiteitsbeginsel ook wel spelen. Want iedereen weet hoe die man heet en dat is overal uh, te vinden. Dus dan wordt het ook wel een beetje geforceerd om, uh, om uh, dat te blijven ja, ja. gebruiken. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ik blijf mijn eigen principes handhaven... en uh, uh, ik blijf iemand gewoon uh, met zijn initialen doen. Hoewel dat eigenlijk ook voor verdachten geldt. Hij is natuurlijk gewoon veroordeeld, moet wel weer terug in de maatschappij... Dus voor beide kanten is wat, uh, is wat te ja. zeggen. Maar ik denk dat het uh, praktisch gezien weet iedereen... en kan iedereen weten hoe zo iemand heet. Ja, dat zegt ook Marcel Geloof, de hoofdredacteur van NOS Nieuws. Uh, achternaam van Volkert is zo bekend. Niet publiceren zou uh, ja, zinloos zijn. Uh, Geloof zegt ook nog dat ze privacy willen beschermen... maar dat er nu niet veel meer te beschermen valt. Goede reden om dan maar de achternaam steeds te gebruiken, vind jij? Ja, weet je, het debat gaat bij dit soort zaken... en ook waar we straks over komen te spreken bij Robert M... gaat het over de regels in onze rechtsstaat. En we vinden aan de ene kant... vinden we allemaal dat die regels gehandhaafd moeten worden. Een aantal mensen worden kwaad over bemoeienis met die rechtsstaat... dat die anders zou moeten, de straf te laag zijn. En als dit nou ooit een regel was... ook al weten we allemaal wat die volks van de Graaf heet... denk ik zelfs zulke kleine dingen moeten we dan maar gewoon in stand houden. volks van de G. ja. Oké, okay, nou ja, goed. Hier zeggen we dus zeggen wel zijn achternaam. Uh, nog even iets heel anders. Want je gaat onmiddellijk toch weer terug naar uh, de tijd... waarin dit ook allemaal speelde, uh, Joost. J jij was verslaggever toen bij NSC Handelsblad, denk ja, ik. Hè? Ja. Veel, veel met die zaak gevolgd. Van... Ja. Ja. ja. Ja, het was een, een, een enorme grote zaak. Niet alleen de rechtszaak, maar natuurlijk ook de gebeurtenis zelf. Het was natuurlijk ja. echt ongelooflijk wat er gebeurd is... Dus in het politieke klimaat van toen. En uh, wat natuurlijk ook heel erg tot de verbeelding speelde... was de persoon van Volkert zelf. Omdat hij heel koel cool zijn daad heeft gedaan, heel beredeneerd heeft gedaan. En eigenlijk ook na afloop, zelfs in het laatste arrest bij het Hof... want de zaak heeft in twee aanleggen gediend, dus bij de rechtbank en bij het Hof. En zelfs het Hof heeft toen nog geconstateerd, ik weet niet meer precies... maar ik weet wel dat in het arrest woorden staan van... hij heeft eigenlijk ook niet genoeg afstand genomen van zijn daad. Ook mm -hmm. het berouw wat hij heeft betoond, is dat nou wel echt geweest... Ja, dat heeft uh, tot enorm veel speculaties en emoties geleid. Het was op zich wel een hele bijzondere en interessante zaak. Ja. En, en was het was de eerste ja, politieke moordenaar in ik zeggen, Nederland. Jij, jij, jij werkte in Den Haag toen op, op ja, dat ja. moment, toch? Ja, ja hij was de eerste politieke moordenaar in Nederland. En dat ging echt... Uh, ik, ik voel nu nog de ongelooflijke letterlijk fysiek, fysieke schok... Uh, die door iedereen... Uh, ik zat in de auto, ik weet niet meer op weg naar toe. En ik hoorde dat op de radio. En begon eerst van... Uh, Waarschijnlijk is het Pim Fortuyn. Ik heb, moest mijn auto aan de kant zetten. Ik was echt zo opzetter uh, erover. Hmm. Dat zoiets in ons land kon gebeuren. En ik denk ook dat wat, wat, wat, uh, heel je hebt met dit soort dingen altijd het gevoel dat er iets groots achter zit of zo. Of, of een complot ja. of iets heel bijzonders. En uh, je zag ook wel dat sentiment dat in de samenleving. Gedacht, dat werd ja. ook gedacht. Ja. Sterker nog, zelfs het OM heeft tot, tot, tot in de tweede instantie hebben ze, uh, grote twijfels gehad of hij de daad wel alleen zou hebben gepleegd. Uh, maar het bleek allemaal eigenlijk heel simpel te zijn. Iemand die het recht in eigen hand neemt... want dat heeft hij natuurlijk gewoon gedaan. Ja. En uh, het mediapark oploopt en gewoon een politicus doodschiet... en daarna gewoon zegt... ja, ik zag geen andere uitweg, want dat was een gevaar voor de maatschappij. Het was van een stuitende ja. simpelheid ook ja. eigenlijk. En daardoor had het ook zoveel impact natuurlijk. Nou ja, En je ziet het ook nu weer door deze uh, uitspraak van dat, van dat hof dus eigenlijk. Hè. We moeten maar afwachten wat Tevin ermee gaat doen. Maar goed, we hoorden net ook al allerlei uh, reacties. Uh, net in het nieuws ook om twaalf uh, om uur. Dus uh, dat gaan we weer van vooraf aan uh, meemaken. En uh, als gezegd, straks in stand.nl gaan we er ook over praten. En dan mag u als luisteraar uw mening geven. Eerst zometeen deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Maar nu allereerst het NOS-journaal Dorrald Megens. Ik val er nog een keer samen. Staatssecretaris Teve neemt volgende week een besluit over Volkert van der Graaf. De Raad voor strafrechtstoepassing vindt dat de moordenaar met proefverlof kan... en dat zijn belang zwaarder moet wegen... dan de maatschappelijke onrust die het verlof kan veroorzaken. Teven benadrukt dat de uitspraak van de Raad niet betekent... dat Van der Graaf inderdaad ook met verlof gaat. Minister Dijsselbloem praat vandaag weer met kamerleden van de oppositie over de begroting. Gisteren toonden de betrokken fracties zich teleurgesteld over het verloop van de gesprekken. De gesprekken gaan tussen de minister en de fracties apart. En waarschijnlijk is er daarna vanavond weer een gezamenlijk overleg. De uitzetting van een 22-jarige Angolese jongen uit Limburg is opgeschort. Wime Domingos was een half jaar te oud om gebruik te kunnen maken van het kinderpardon. Maar tekende bezwaar aan. Hij mag in Nederland nu de uitkomst van de procedure afwachten. Zo heeft staatssecretaris Steven besloten.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 Het is mediaforum met Wauke van Scherdenburg en Joost Oranje. Uh, Wauke, je haalt het net al even aan. Want gisteravond was op Nederland 2 in NCRV documenten documentaire... de verdediging van Robert M. te zien. Daarin werden M's advocaten, Wim Anker en Charling van der Goot, gevolgd. En uh, jullie hebben die documentaire ook allebei uh, bekeken. Um, Joost, wat vond jij ervan? Ik vond het uh, wel bijzonder. Ik vond het uit uh, televisie op zich wel een beetje te lang. Ik vond het op een gegeven moment wel een beetje gaan trekken. Ik wist, het verhaal wist ik wel... Op een gegeven moment. Uh, maar het uitgangspunt om het een keertje. Uh, het was ook echt een mooie vorm van slow journalism. Dit om het een keertje te laten zien vanuit het standpunt van de advocaten. Dat vond ik wel mooi in beeld gebracht. En ook wel heel puur in beeld gebracht. In, in de zin van dat er weinig scènes in zaten of zo. Hmm. Dat het niet gespeeld was. Je zag echt ook wel de werkelijkheid geregistreerd. En ook de dilemma's kwamen. Precies. De heel van ja, me, ja, die kwam heel rauw uh, naar voren. Uh, en ja, het gaf ook wel een beetje aan ja waar de grenzen van de rechtsstaat liggen... waar we het net eigenlijk ook een beetje over hadden... Hè? Met, ja. met Volkert van der G... Dat, dat, dat is wel grappig dat het heel erg met elkaar samenkomt. Ja. Hoewel dit natuurlijk een nog veel uh, gruwelijker misdrijf is... voor zover je daar natuurlijk van kan spreken. Maar in ieder geval een heel ander soort misdrijf... waar je ook vanuit de advocatuur natuurlijk weer... anders en nog emotioneler ja. naar kijkt... dan dat je advocaat van Volkert van der G. bent. Maar uh, ik vond het als journalistiek product, zeg maar, vond ik het wel geslaagd. Uh, Joost noemt het uh, slow journalism, er werd, er werd ruim de tijd voor genomen, lange scènes, maar dat moet eigenlijk ook haast wel, hè? in zo'n zo filmding. Ja, in het middengedeelte uh, bemerkte ik bij mezelf een beetje ongeduld, van ja, nou, dat kan wel kan wat sneller. Uh, ik vond het uh, een, fas, een fascinerende uh, film, omdat het nu is, uh, uh, uh, ja, uh, hoe ga je als advocaat daarmee om? Uh, hoe ga je om met wat in de grond staat dat iedere uh, uh, verdachte, van wat voor monsterdaad dan ook, recht heeft op een goede verdediging. En dat dit is dus heel erg consequent. Zelfs zo consequent als ze op een gegeven moment vrijspraak vroegen. Uh, ja, vroeg, ja toen, dat, dat, dat vond ik wel een heel lastig moment. Vanwege in hun ogen onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. <coughs> ja, ja, vond ik een vreselijk lastig moment, vond ik dat. En wat ik ook een heel lastig moment vond, waren de bedreigingen. Uh, die, uh, hij stond dat uh, op zijn vries nogal nuchter uh, voor te lezen... maar uh, loten je hoofd en dat soort ja. dingen... En dat vind ik uh, echt uh, griezelige dingen. Maar ik vond het echt een fascinerende film. De publieke omroep waar, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. <laughs> ja, dat is mooi in dit verband. Uh, ja, maar mooi ook toch, om, uh, de, want ondanks dus de, de hele uh, ja, uh, heel praktische manier van kijken... voor, voor hun theoretische manier bijna hè, om, om hun vak uit te oefenen... dan toch ook de worsteling van zo'n Charlie ja. van Als hij naar die zitting moet waar ze die beelden allemaal vertonen. Ja. En hoe hij dat dan uitlegt. Ja, dat die, en alles kwam eruit. Dat ene zinnetje wat hij zei, dat hou ik tot twaalf Middags vol. De rest van de dag ga ik iets, moet ik iets anders doen. En daar zag je hoe uh, ook deze beide advocaten ontzettend met deze verdachte hebben geworsteld. En ik vond het bewonderenswaardig, maar ook wel weer irritant eigenlijk. Dat als die Robert M. zich uh, zo zit te beklagen over dat er een camera op hem gericht is. Terwijl hij die camera voor die tijd goed wist te gebruiken. Want zijn stem was wel te horen, maar vervormd. Hè? Uh, nou, volgens mij is dat wel zijn... Uh, nee, ik dacht dat het... Maar dus dat, dat, dat geklaag en, en gejammer van deze Robert M. Hè, hoe hij uh, toch een beetje slecht, hoe toch slecht behandeld werd. En dat ze daar dan ook geduldig aan zit te luisteren. Toen, toen viel ik blij van mijn stoel. Wow. Ja. Maar ja, ook dat zijn natuurlijk de, de, de grenzen van de rechtsstaat. Want als zijn eigen raadslieden al niet meer geduldig naar hem luisteren... wie uh, luistert dan nog wel? Ja, zou waar, van, Ik weet het. En je zou zeggen van, uh, dat, dat moet dan ook niet. Want het is zo verwerpelijk... Dat is wel zo, maar toch willen we in een menswaardige en humane samenleving die we allemaal voorstaan. Natuurlijk ook dat er ja. bepaalde grenzen worden gesteld. En ja. die zag je heel erg goed in die documenten. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat zegt Anker natuurlijk op het eind ook. van Iedereen die nu uh, verontwaardigd is... die komt over een week misschien zelf in een situatie terecht... die hij eigenlijk niet had gewild. En dan is het maar mooi dat die advocaten ja. er zijn... om ja. jou bij te staan op ja. ja, maar Daarom was het ook een heel mooi tijdsbeeld, uh, vond ik gisteren. Niet eens wetend dat het volk het van de, de graad... zeggen jullie ja. <lacht> <lacht> uh, erachteraan uh, kwam. Uh, je uh, hoort uh, al, al jaren... Echt al eeuws echt niet van de laatste tijd. We altijd roepen om hogere straffen. Uh, je, je hoort uh, termen mega wegen, maatschappelijke onrust. Uh, terwijl we eigenlijk in Nederland ongelooflijk blij moeten zijn dat we een rechtsstaat als deze hebben. Dat is een, echt een zegen. Ik bedoel, uh, nu, uh, nu komt het nieuws uh, uh, uh, uh, van die Greenpeace-activisten dat ze zomaar 15 jaar in het kot kunnen. In Rusland. En dan toch, uh, weet je, we eigenlijk moeten we gewoon juichen, ondanks we met een aantal dingen moeite hebben. Mm. Uh, dat we deze rechtsstaat hebben. En daar moeten we ook niet aan morrelen. Joost, nog één ding, op de sociale media was gisteren toch nog wel, wel discussie. Uh, daar werd gezegd van uh, het perspectief van de ouders en de slachtoffers... Uh, komt in die film eigenlijk niet naar voren. Nee. En hebben de documentairemakers eigenlijk uh, genoeg duidelijk gemaakt... dat dit duidelijk een film is vanuit het perspectief van die twee advocaten? Ja, dat vond ik wel. Ik, dit, kijk, het was natuurlijk niet een, een, een item in het nieuws of in Nieuwsuur of zo... Met, met, uh, waar heel strikt hoor en wederhoor. Dit was heel duidelijk een documentaire vanuit de advocatuur vanuit de raadslieden, ja. ook vanuit ja. de dilemma's, daar ging het verhaal ja. over. Dus ik denk ook dat het, ja, iedereen kan zich ook wel bedenken. De perspectief uh, was het toch uh, wel. Uh, ja. Wil je weet allemaal wat die man uh, gedaan heeft en bij alles wat daar gebeurt hou je toch uh, in je hoofd wat een gruweldaden er zijn begaan. Dus. Uh, en ik maar denk was ook dat de opzet die, die, van de film ook helemaal niet. Nee, helemaal ja, die film was niet. wel het was echt opzet heel anders geworden als, uh, uh, ja. als je dat had ja. gedaan. Mm. Want de kracht van de film zat nou juist in ook. het heel consequent volgen van het uitgangspunt wat je neemt. Ja. En dat waren die twee advocaten. Ja. Uh, dan, Geert Wilders wist gisteren weer een Twitterrelletje te schoppen. Hij tweette dat hij er maar niet aan kan wennen... dat de Marokkaanse Kadja Ariep uh, als vicevoorzitter van de Tweede Kamer... een Koran voor haar neus heeft liggen. Onder andere de NOS-berichten daarover op de site. Maar dat levert meteen ook kritiek op. Want uh, ja, je zou geen aandacht moeten besteden aan tweets van Wilders... omdat hij heel vaak van dit soort vuurtjes wil opstoken. Bouke, wat vind jij ervan? Nou, um, uh, laat ik eerst dit stellen. Die Koran ligt dus altijd, hè? Die ligt daar gewoon standaard, dus dat is wel een flauwkeel. Oh, oh, oh, net als de maar Bijbel trouwens? Het, wat? Net als de Bijbel. Ja, ja. ja. Uh, en, maar ik vond het... Uh, kijk, eigenlijk vind ik het helemaal niet zo'n fijn idee... dat we hierover zitten te praten. Uh, Wilders is uh, de laatste jaren zo ontspoord en zo geradicaliseerd... dat uh, dit, deze racistische uh, tweet, want het is gewoon een racistische tweet... er ook nog wel bij kon. En ik, heb de ik krijg steeds meer de neiging... Uh, net zoals al die zondagspeilingen... en net zoals Geert Wilds, zwijgt maar dood. Waarom moet het het nog over hebben? Joost? Nou, ik vind dat je, dat je uh, ik, ik kan dat emotioneel wel begrijpen. Maar ik vind toch dat je, als je het journalistiek beredeneert... heb je het wel over de leider van een van de, van de twee grootste oppositiepartijen in het land. Die met deze tweet, uh, uh, hoe verwerpelijk mensen hem ook mogen vinden... maar ook journalistiek gezien, wel iets nieuws deed. Want Wilders heeft altijd gezegd... ik ben uh, kritisch en tegen de islam, maar oh ja. niet op de mensen. Wat hij nu met deze tweet deed, was het heel gericht op een persoon. Op een mens. Sterker nog, op een collega-parlementariër van hem... die de Kamer voorstaat waar hij zelf in zat... dat feit alleen al... Dat hij, dat hij echt een stap verder ging... vind ik nieuwswaardig en ik vind ook dat je dat moet melden. Want als je... Uh, ja vanuit je emotie als journalistiek... dit soort dingen vanuit het eigen parlement al niet meer gaat melden... Uh, dat is ook niet goed. Maar er zijn dus mensen... Bouke zit ook een beetje op die lijn van... Uh, je moet ook uh, daar niet altijd meer een podium, podium voor geven. Ja, maar je maar weet dat... dat hij wil provoceren. Ja, maar dat komt natuurlijk ook een beetje voort... uit de frustratie bij de journalistiek... die, die heel begrijpelijk is. Ik heb in mijn Haagse tijd het ook nog meegemaakt. Dat, dat Wilders... Ja, uh, wie zei dat? Rutte heeft het geloof ik altijd gezegd. Hij stuk, gooit een stuk rood vlees in de arena en dan, ja. dan loopt hij weer weg. Dat is natuurlijk, ja. voor, voor journalistiek is het heel frustrerend... dat wij als journalistiek, maar heel moeilijk tot Wilders kunnen doordringen... behalve dan die korte vraaggesprekjes in de wandelgang. Uh, maar even normaal dit toelichten, daar normaal op, op journalistieke manier mee verder gaan... dat, dat, dat wordt 910 keer bij de PVV natuurlijk afgehouden. Ja, daardoor heb je het gevoel als journalist dat je je werk niet goed kan doen. Maar om nou daarin door te slaan en bepaalde dingen dan ook maar niet meer te melden, uh -huh. dat vind ik weer het andere uit. Dus vooral als het wel een bepaalde journalistieke nieuwswaarde heeft. En dat vond ik deze tweet nou, wel hebben. En dus maar, terecht dat dat opgemerkt maar, maar is. Want je zag in Den Haag bijvoorbeeld dat, dat andere politici... er eigenlijk niet op wilden reageren. Hè? Nou, Diederik Samson wel. Ja, die heeft, ja, ja, ja, heeft op gereageerd. Die, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Maar had alles volgens mij ook zelf wel uh, keurig afgehandeld... door erop te wijzen, als je er als Kamervoorzitter... in plaats van het Kamervoorzitter... dat het al wel de hoogste graad van integratie is die je kunt bereiken. Ja. En uh, weet je, soms kan een reactie echt zo prachtig zijn, dit was natuurlijk een prachtige reactie, dat ik dus denk van nou punt uit klaar. Goed, bij deze. Dan, uh, brandpunt altijd wat. Uh, de NPO wil dat brandpunt van de KRO en altijd wat, dat is van de eigen NCV, uh, samengevoegd gaan worden in het licht van de fusie van KRO en NCV. Daarover zijn nog gesprekken gaande met de netcoördinator van Nederland 2, maar de omroepen zijn uh, geen voorstander van samenvoegen van die twee rubrieken. Brandpunt en uh, altijd wat. Uh, Joost, er is een soort overleg, er zijn heel veel overleggen in Hilversum, heb ik me wel laten vertellen. Hoe kom je erbij? Er is, nou, er, dat snap er, ik ook niet. Er is, nee, <lacht> uh, goed, ik hoor dat wel eens. Er is één overleg van al die uh, actualiteitenrubrieken. Dus, daar zit jij ook bij. Uh, kende jij dit verhaal? Ja, tuurlijk ken ik het. En, uh, maar het is ook niet meer zo, hoor. Dat overleg van vroege actualiteitenoverleg, dat is er eigenlijk uh, dat is er niet meer. Okay. Omdat het natuurlijk ook heel veel veranderd is in de loop der jaren. Um, maar ik weet wel natuurlijk dat deze discussie gaande is... in uh, informatief televisie. En, en wat zeg maar. zit er achter dat plan dan? Niet te veel rubrieken op één avond of zo? Of? Ja, nou, wat erachter zit... Uh, maar daar moet je natuurlijk vooral Gijs van Beuzenkom... de Netmanager van Nederland 2 eigenlijk over vragen. Uh, maar ik weet er natuurlijk wel iets van, omdat ik er wel in, in, in meedraai... is dat uh, Nieuwsuur, mijn eigen programma, komt op zondag straks... Uh, ook per 1 januari. Uh, dus dan zitten wij gewoon zeven dagen in de week... met achtergronden om tien uur hoogstaan geprogrammeerd. Zoals, zoals dat ook hoort. Daar zijn wij natuurlijk ook heel blij mee. En ik denk ook dat dat, dat past bij de publieke omroepen. Bij de taak die ook Nieuwsuur wettelijk vervult. Hè. Uh -huh. het, het geven van achtergronden. Maar dat werkt natuurlijk wel weer een licht op de programmering... van andere actualiteitenrubrieken. Uh, en bandpunt die nu nog op de zondag zit... Uh, ja, ik begrijp ook wel vanuit hun gezien... dat zij natuurlijk wel denken... Wat, hoe moeten wij dat dan op een andere manier invullen? Want ze willen natuurlijk niet dubbel doen... Wat, uh, wat Nieuws al op die avond doet. Dus ja. er moet een andere soort invulling van die actualiteit komen. Dat doen ze overigens nu ook al. Hè? En Droompunt probeert op zondagavond... ook een wat andersoortige actualiteit ja, te maken. Ja, lijkt niet op nieuwsuur. Nee. Uh, maar uh, het feit dat de KRO en NCV NCRV zijn gefuseerd... daar zit natuurlijk dan ook de wens achter. Van, nou, Dan moet je eigenlijk ook met één actualiteitenrubriek gaan komen. Misschien ook weer op een ander ja, tijdstip dan die zondag. Maar hoe moet ik dat dan voorstellen? Ik heb dus uh, één vandaag... Uh, dan krijg je de uh, RTL Nieuws, uh, journaals, op de door, wat je ook kiest. Dan krijg je uh, op Nederland 2 een uh, uh, altijd wat brandpuntachtig. En dan om tien uur meteen erachteraan Nieuwsuur. Ik vind het ook wel een beetje overkill hoor. Ja, nou ja, kijk, als je gaat kijken uh, naar... Dat mag je natuurlijk niet zeggen van concurrerende of collegiale <laughs> uh, programma's nou, als, als Maar naar... ik vind het, terwijl ik een enorme nieuwsjunk ben... ik vind het echt overkill. Ja, ja. nou ja, als, daarom denk ik ook dat, er, dat het wel verstandig is... om ook als publieke omroep uh, wel heel erg in te zetten op de journalistiek... maar ook dat zo divers mogelijk te doen. Ja, want ja, zo'n documentaire als gisteren kan natuurlijk wel. Over, ja. over die, over die ja, vele maar, dingen... Maar, maar... Je ziet natuurlijk wel dat zowel één vandaag... Als nieuwsuur en ook de journaals worden toch over het algemeen niet door iedereen. Jij kijkt alles. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die, of naar een vandaag het journaal kijken. of nationaal en nieuwsuur. En ze worden heel goed ja. bekeken. Hoog Maar waardeerd. je gaat het risico wel krijgen, want dat zie je nu al. Je gaat het risico lopen dat er in dezelfde vijver bij actualiteit. in dezelfde gastenvijver wordt gevist. Zeker. En dat je dus uh, dubbel krijgt. En, uh, maar uh, dat, dat gaat toch dat... vooral ook over talkshows en nee, zo. Nee, nee, nee. Ook bedoel nieuwsuur heeft toch ook gasten ja. op de set? Uh, ja, Oké, okay, okay. maar, maar, maar Joost noemt het woord divers. Hè? Ik bedoel, je kunt toch. Wel zeggen van die beide programma's altijd wat heeft een wat minder lange traditie. Maar heeft toch de afgelopen tijd veel uh, dingen uh, die het nieuws ook hebben gehaald. Brandpunt heeft sowieso al jarenlang een eigen kijk op, op, op zaken. Het zou toch ook zonde zijn als dat verdwijnt? Ja, kijk, jij kijk, hoort mij niet pleiten voor het verdwijnen van programma's. Ik wijs alleen op het risico van overkill. Wat je met brandpunt natuurlijk nu niet had. Omdat, ja, nieuwsuur bestond stond s'avonds, uh, nauwelijks mm. was, was een flart. En erachteraan kon je onderuit gaan zakken om te kijken wat brandpunt nog allemaal uh, deed. En wat andere invalshoeken en niet zo actueel. Dus, uh, maar ja, goed. Geef het de kans, zou ik zeggen. Nou, ik wel ja. dat, je, dat je, uh, uh, je moet het aanbod. Uh, ook in journalistieke vormen. Moet natuurlijk bij de publieke omroep zo breed mogelijk zijn. Daar is de publieke omroep voor. Uh, we moeten niet hetzelfde gaan doen. Maar als er een goed format kan worden gekozen. Bijvoorbeeld, uh, ik zou uh, mis nog steeds een goed financieel-economisch programma op de Nederlandse televisie. Of ja, een soort 60-minutes-achtige rubriek. Of uh, nou, je kan al een hele goede profielrubriek. Wat de KRO trouwens ook wel heeft gedaan. Er zijn allerlei vormen. Interessante vormen van actualiteiten stiek te bedenken, wat Brandpunt nu natuurlijk ook al een beetje doet. Hè. Die gaan wat dieper, wat meer reportageachtig en zo. Mm. Als je dat een beetje goed uitwerkt... ...denk ik dat er best wel een goede plek voor te vinden is. En als de mensen daar niet naar willen kijken, dan kijken ze niet. Nee, en als ik... ze er wel naar willen kijken, bieden we dat als publiek... Ik, om ik, gaan, ik moet... hoor een beetje dat dat overleggen binnenkort wel weer even komt. Dat die hoofden van al die problemen even bij elkaar gaan zitten. Nog één ding. Er uh, is uh, voortdurend discussie over de, de publieke omroep en de bezuinigingen. Uh, we hebben gisteren hier weer uitgebreid over gesproken. Gisteravond bij Paul en Witteman uh, deden ze dat ook. En daar heb jij aan geërgerd uh, ik heb al een witte hebben helemaal niet gezien. Oh, neem me niet kwalijk. Oh, dan heb jij je eraan geërgerd. Mag ik ik dat een van jullie twee? Nou, ik vond. Ik, <laughs> ik, ik, ik heb bang. er wel aan ja. Ik heb me eraan geërgerd omdat ik voor de zoveelste keer vond dat uh, de politiek, in dit geval in de persoon van de mediawoordvoerder van de VVD, Haar ontzettend zin. buiten schot bleef. Het ging voor de zoveelste keer weer over of de publieke omroep nu wel of niet. Boer moet vrouw moet uitzenden en zo dat soort dingen. Dat heb ik al duizend keer gehoord en daar kun je allemaal hele interessante discussies over voeren. Maar de kern van de problematiek over de toekomst van de publieke omroep gaat er natuurlijk om. Wat willen wij als land voor publieke omroep hebben? Willen we die zoals we het nu hebben... die ook helemaal niet publiek is, maar semi-publiek... want we worden natuurlijk voor een derde gefinancierd gewoon door commerciële gelden. Of willen we een puur publieke omroep? Ja. Willen we die smal, willen we die breed? En het spijt me wel, die beslissing ligt uiteindelijk... toch echt waar die moet liggen, Den in Den Haag. Ja. En je kan niet van de publieke omroep wat je er ook van... Kan vinden, verwachten dat ze het systeem vanuit zichzelf opblazen. En dat de voorzitter van de, of de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO daar gaat zeggen. Nee, wij vinden dat ook niet dat we boerzoekvrouw moeten uitzenden. Dus dat is absurd. De keuze moet, moet in Den Haag worden gemaakt. De keuze moet in Den Haag worden gemaakt. Er komt alle nu weer een commissie. En... Dus, Joost, alle verwijten van. Ja, bijna in Hilversum. Neem ze ook geen enkel besluit, schuiven alles voor zich uit. Wijs jij met deze redenering van de hand? Ja, natuurlijk. Kijk, de, de, de omroepen in Hilversum hebben heel veel besluiten genomen. Er, er zijn omroepen gefuseerd. Er zijn ontzettend veel al, uh, banen weg. Er is heel, heel erg bezuinigd. Je kan niet zeggen dat de omroepen alleen maar achterover hangen. Maar op hun. Fundamentele existentiële recht van bestaan. Nou, willen we dat ja, eigenlijk wel? Ja. Wat willen we ermee? Hoe richten we dat in? Dat ligt toch echt in Den Haag. Ja, er is een visie nodig. Nee, maar plus dan plus dan dat die visie ook, als die er dan al is in Den Haag, voortdurend weer verandert. Dan, zit, dan zitten we iemand ja. anders en die vindt het weer zo en dan moet het weer ja. die kant op. En dan wil ja. je wel leden belangrijk maken, dan weer niet. Dus ik, ja, ik denk dat dat een terechte opmerking is van Joost. Ben je eens? Eens, helemaal. <laughs> Oké. Okay. Harmonieus einde. Nou, vind ik wel. Uh, hartstikke bedankt daarvoor, uh, allebei. Um, dat waren ze in het mediaforum van uh, de NGV uh, Walker van Scherneburg en Joost Oranje met z'n tweeën. Dit is Radio 1, Lunch. Kijk, op de klok, dan gaan we maar snel door met de nationale nieuwsquiz. De kandidaat van vandaag heet Theo Hartman. Komt uit Berg op Zomer en is 55 jaar. Hartelijk welkom. Dankjewel. Werkt bij een bouwbedrijf? Ja, klopt. Hoe is het met de bouw op het moment? Bijzonder slecht. Ja? En voorlopig zit er nog geen verbetering in. Kijk, want we horen af en toe dat er lichtpuntjes zijn ook. Hè, nu in de huizenmarkt, de huizenverkoop begint weer een beetje los te komen. Daar merken jullie nog helemaal niks van. Nee, ik zit in de civiele tak. Dus uh, daar, uh, ja, daar is het momenteel ook erg slecht. En ik zie de komende jaren er nog geen verbetering in. Nee. Nee. Nee, nee. We nee. verwachten nog wel wat ontslagen de komende jaren. Ja, en ja. dat wordt steeds gezegd: hè? de bouw is een beetje de, de, de kernbusiness uh, in, in dit hele verhaal. Als het daar goed gaat, dan gaat het met het land ook weer goed. Ja, dat klopt. Hangt uh, veel aan vast. Ja, ja. inderdaad. Nou, oké, okay, dan weten we dat. Als uh, uitgangspunt, en uh, we gaan eens kijken of je het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. 60 punten is de hoogste score, daar moet je in ieder geval oh. overheen. Wie is er volgens u op dit moment de belangrijkste man van het Binnenhof? Mark Rutte. Ik heb het over de minister van Financiën, dat is niet mijn secondant. Ja. Of toch Diederik Samsom. We hebben nog geen standpunt ingenomen. Jeroen Dijsselbloem misschien. Er is geen bot van het kabinet, dus er is ook geen eindbot van het kabinet. Dag Wilma. De Nationale Nieuwsquiz. Sibrand Buma. U vindt dat normaal, u vindt dit reëel. Waarmee ik maar wil zeggen dat um, de macht deze dagen toch meer bij de oppositie ligt dan, uh, dan bij het kabinet. Ik vind dat niet reëel, dus ik wil er gewoon van af. Vandaag gaan de onderhandelingen over de begroting van 2014... tussen minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en de oppositie verder. Dat wordt een cruciale dag, dat zei de minister gisteren. De onderhandelingen zijn vandaag dan ook uh, afzonderlijk per fractie... dus niet meer met de hele club bij elkaar. Vraag 1. Minister Dijsselbloem wil GroenLinks tegemoetkomen... en denkt erover om een oude maatregel weer in te voeren. Welke is dat? Pas. Pas. echt niet. Nee, nee. Niks, niks met politiek? Nee. Oeh, de vliegtax is dat. Die werd door het vierde kabinet Balkende in 2008 ingevoerd... maar verdween binnen een jaar weer in de prullenbak. De vliegtaks is nodig om zo extra geld te krijgen... en is het wisselgeld voor het verlagen van de belastingdruk. Vraag 2. De grootste tegemoetkoming van de minister aan de oppositie... lijkt nu die van 500 miljoen euro. Voor welke sector is dat geld bedoeld? Zorg? Had gekund. Maar het is het onderwijs.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 Dat is meneer Teven. Ja, dat is goed. En dan de vraag die erbij hoort. Staatssecretaris Steven van Justitie komt met een nieuwe wet voor jonge criminelen. In het wetsvoorstel moeten rechters de bevoegdheid krijgen om hen verplicht onderwijs op te leggen in plaats van een celstraf. En dit is de vraag. Wat is de afkorting die voor deze maatregel wordt gebruikt? Geen idee. Ter beschikkingstelling van het onderwijs, dat is het in zijn geheel. Dus de afkorting is TBO, voor een variant op TBS, hè? ter beschikkingstelling. Ja, logisch. Vraag 4. Het idee voor deze wet komt niet van de staatssecretaris zelf, maar van welk Kamerlid? Hmm, CDA. Nee, dat is ook niet goed. Nee. Ja, je zei het al, ik ben niet zo goed in die uh, politiek. Ja, er zijn er gelijk vier politieke vragen. Ahmed Marcouch van de PvdA kwam met het voorstel. Vraag 5: een geluidsfragment. Wie is dit? Geeft ook vertraging richting Alkmaar tussen 5. Mevrouw Kleinsma, goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Jette Kleinsma, staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat was even goed geluisterd, het heeft even teruggelezen... maar in de troonrede wordt uw pensioenplan niet vermeld. Ja, wie is dit kleinsma ja, ja, ja, ja het is een beetje, uh, uh, het is goed marktje ja nou dit moeten we eens even uitzoeken hoe dit was ik hoorde in ieder geval eerst verkeersinformatie daarna hoorde ik een presentator die mij totaal onbekend is het leek me de man van BNR Paul van Liemt en we worden inderdaad Jetta Kleinsma. Dus deze schenken we gewoon. Want het antwoord was inderdaad Jetta Kleinsma van Sociale Zaken. Vraag 6. De staatssecretaris die was in het nieuws: ze wil op een onderdeel van haar beleidsrein één model invoeren in plaats van twee modellen. Over welk stelsel gaat dit? Nee, echt niet. Het is geen gelukkige dag vandaag. Het nee. is allemaal een beetje politiek gerelateerd. Ja. Het pensioenstelsel natuurlijk, daar ging ja. het over. Ach, natuurlijk. Laatste ja. vraag. Vier punten te verdienen. Um, die gaat uh, over um, een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Dus het gaat om een persoon die we zoeken. Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Voor een minister kom ik mijn bed niet uit. Drie. Ghana wilde mij graag hebben. 2. Ik maakte gisteren volgens mijn tegenstander een Ippon op het veld. Uh, 1 Gisteravond benutte ik een omstreden strafschop waardoor Ajax niet won. Ballentelli. Mario Balotelli, dat is hem inderdaad. Hij kwam begin deze maand niet opdagen bij een afspraak met de Italiaanse minister. Hij was uitgenodigd om over racisme te praten, maar Balotelli bleef liever in bed liggen. Dat liet hij eerlijk weten aan de minister. Hij is geboren in Italië, maar heeft Ghanese ouders. Hij wees twee selecties voor het Ghanese voetbalaftal af... en debuteerde in 2010 in het Italiaanse nationale team. Nou, gisteren trok Van der Hoorn hem onderuit, of hij Van der Hoorn. In ieder geval waren ze een beetje aan het worstelen. Frank de Boer zei het leek meer op een en je kunt erover twijfelen en twisten of die strafschroep die AC Milan uiteindelijk kreeg wel terecht was. Um, twee, daar blijven we bij steken. Dus dat betekent ja. dat er zo'n de 30 dertig nodig zijn om ja. gelijk te komen. De zin van het leven is zin in leven. Deze hele aanname is een dode mus, is een ballon die je kan doorprikken. Want dan denk ik, nou ja, en wat dan nog, <lacht> hoe en wat, zus en zo. In stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag... Vandaag luidt de sterren. Volkert van der Graaf moet met proefverlof kunnen. We hebben er net uitgebreid over gesproken in het mediaforum... ook al eerder in het nieuws natuurlijk deze ochtend. Um, hij mag met verlof, dat vindt in ieder geval de Raad... voor strafrecht toepassing en jeugdbescherming. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie... die zei eerder nog uh, dat Van der Graaf niet met proefverlof mag... omdat dit onrust in de maatschappij zou veroorzaken... En, uh, TV heeft nu gezegd dat hij binnen nu en een week een beslissing gaat nemen. Uh, u mag het zeggen, op die stelling dus. Volkert van de Graaf moet met proefverlof kunnen. Eens of oneens, sms'en naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. De website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Kandidaat vandaag in de nieuwsquiz is Theo Hartman. 55 jaar op Bergen op zo. Moet in ieder geval 30 goed hebben. Wordt lastig. Ja, wordt lastig. We gaan toch even kijken of uh, die niet-politieke vragen dan wel goed uh, zijn blijven hangen. Daar komen ze. De Nationale nieuwslist. Welke politieke instantie gaat onderzoek doen naar de eigen integriteitsregels? Pas. Dat is de Eerste Kamer. Hoe heet het boek dat dit jaar de Gouden Griffel heeft gewonnen? Oh. En twee dieren. Uh... Zeg anders pas. Nee. Spinder is het. Spinder, ja. Automobilisten die een straf opgelegd hebben gekregen... kiezen liever voor een rijontzegging voor onbepaalde tijd... dan voor wat anders. Gevangenis. Nee, het alcoholslot. Met welke andere minister wil, wil sportminister Edith Schippers... een verbod op het gokken op jeugdwedstrijden? Pas. Dat is Ivo Opstelten. Bij welke speelgoedgigant stromen de klachten binnen... over een rolbevestigende folder... Pas. Bart Smit. Champions League duel tussen Basel en Schalke 04 is gisteren korte tijd gestraakt... door een actie van welke groepering? Pas. Greenpeace. Welke vereniging pleit er in een brandbrief voor... de accijnsverhoging voor automobilisten niet uit te voeren? ARB. Dat is goed. Boeren van de te, uh, moeten van de Tweede Kamer wat zelf gaan verwerken... om een overschot tegen te gaan? Boeren. Mest. Ja, goed. Uit welke Nederlandse stad komt het lekkerste biertje ter wereld... volgens de World Beer Awards... Nee, Haarlem. Welke politieonderdeel zorgt uh, voor, ervoor dat het Openbaar Ministerie... nu vaker in actie moet komen tegen mishandeling? Pas. Dat is de dierenpolitie. Aan welk nou. feest mogen vijf sportambtenaren van de gemeente Werkendam... niet meedoen als het aan de SGP ligt? Carnaval. Halloween. Welke soort Carnaval. Maar dan met enge maskers op. Oh. Um, nou ja, eigenlijk was het zo dat je dacht... ik geloof het allemaal wel, hè, of niet? Nou, inderdaad. ik denk, Maar politiek? Nou, ja. Ik heb er niet op gelet. Het is, is wel onderdeel, een belangrijk onderdeel soms. Ja. Misschien wel volgens velen een te belangrijk onderdeel... van het nieuws over het algemeen. Maar ja, in het eerste deel gingen veel vragen over politiek. En als je daar dan niet zo goed in thuis bent... dan is het logisch dat, uh, ja, dat, dat je niet uh, heel ja. ver komt. Uh, we blijven op vier punten steken. Want ja. twee goed in de eerste en nu twee goed. Twee keer twee is vier. Dat is een nieuw record, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, we hebben ook eens een keer iemand gehad die had uh, helemaal geen Die hebben toen voor de, voor de moeite één punt gegeven. Dus het kan nog erger. Ik, ik geef het normale prijzenpakket mee. Goede reis ja. terug naar Bergen op zo. Bedankt. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen.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 Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meeste werk tijdens de poelman expositie Poelman.nl Langer zakelijk parkeren? Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op Schiphol.nl. Groter wonen. Je eigen bedrijf. Meer vrijheid. Voor welke financiële keuzes sta jij? Hoe pak jij dit aan? Door nu vooruit te kijken, weet je wat jouw financiële mogelijkheden zijn. Kijk vooruit met de hulp van een financieel planner met het FFP-keurmerk.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 Slimme ondernemers gebruiken Telford zakelijk. Zoals Hulbe Belsma van Stertel. U had dat gedacht. Van een paar hefbruggen bij het Prinses-Mariet-kanaal... naar Marktleider Internationaal. Telfort zakelijk. Dat is net zo succesvol zaken doen, maar dan super voordelig. Bijvoorbeeld onderling bellen met al je collega's... elke maand voor maar 2,50 euro. Kijk voor de voorwaarden op telfort.nl. Telfort, telfort werkt in je voordeel. De Ford Transit Custom.